12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Steunverzoek Spanje volgende week verwacht Goldman Sachs. Pakistaans christenmeisje op borgtocht vrij en man achter kakkerlakkenplaag et leur opgespoord. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt een graad of 22. Morgen is het in een groot deel van het land vrij zonnig en al heeft het midden en noorden eerst nog te maken met ochtendgrijs. Het wordt met 21 tot 25 graden nog wat warmer dan vandaag.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 Het meisje dat in Pakistan verdacht wordt van godslastering mag naar huis. Er moet wel een borgsom van 8000 euro voor haar worden betaald. Het meisje zou pagina's van een Koran hebben verbrand. En daarop staan zware straffen in Pakistan. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, ze is dus nog wel verdachte. Maar waarom mag ze op borgtocht vrij? Ja, meerdere redenen. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat van de week de imam van de moskee in haar wijk is opgepakt. Hè. Hij wordt ervan verdacht dat hij dat meisje er, ja, erbij heeft gelapt eigenlijk. Hè. Hij zou zelf verbrande koranversen in haar tas hebben gestopt. Of in ieder geval het bewijsmateriaal hebben aangedikt. En daarmee is zij nu niet meer de hoofdverdachte. Tegelijk... Er is veel kritiek in Pakistan op het feit dat een kind vastzit, een kind waarvan ook nog wordt gezegd dat ze verstandelijk beperkt is, wegens die beruchte blasfemiewet. Dus de rechter heeft nu gezegd: je kunt op borgtocht naar huis, maar het onderzoek in de zaak gaat natuurlijk door. En je zegt veel kritiek. Kritiek in die blasfemiezaken, dat is toch juist heel lastig in Pakistan? Ja, zeker. En daarom begint dit ook wel een heel interessante zaak te worden. Zodra iemand beschuldigd is van blasfemie, het beledigen van de profeet of de Koran. Ja, dan komen er heel veel emoties los en zoveel dat een eerlijke rechtsgang vaak heel moeilijk wordt. Hè? Precies wat je zegt. Uh, en zo'n verdachte verdedigen, dat is ook heel lastig. Hè? Of gewoon soms zelfs gevaarlijk. Maar in dit geval is de kritiek gigantisch. Zelfs radicale geestelijke, die normaal gesproken... dus heel erg voor de doodstraf zijn bij godslastering... die hebben nu gezegd dat, het, dat dit echt te ver gaat... Hè? om een kind vast te zetten vanwege die wet. Dus nota bene een debat over die ex, uh, omstreden wet. Het is uniek. Sommige Pakistanen hebben het al over een keerpunt. Uh, uh, nou, Dat is misschien een beetje te vroeg. Maar de tegenstanders van die wet die durven zich nu in ieder geval te uiten en dat zou je toch wel winst kunnen noemen en en dan nu eh, een borgsom van 8.000 euro in een land als Pakistan is dat een groot bedrag lijkt mij kunnen die ouders van het meisje dat wel betalen ja, dat klopt. Hè. Het zijn arme mensen. Dat gaat die ouders waarschijnlijk niet lukken. Maar ik denk dat christelijke organisaties wel zullen bijspringen. springen. Het is een christelijke familie waar het meisje uitkomt. En christenen in Pakistan hebben bij uitstek heel veel last hè, van die blasfemiewet. Wat veel gebeurt is dat moslims een conflict met hun christelijke buren willen uitvechten... door die christenen te beschuldigen van godslastering. Dan komen zij meteen diep in de problemen, ook al is het helemaal niet waar... Dus ik denk dat die organisaties de familie wel gaan helpen. Uh, maar ja, daarmee zijn de problemen natuurlijk nog niet voorbij trouwens. Want wat ook vaak gebeurt, is dat iemand die beschuldigd is van blasfemie. Uh, wordt bedreigd of zelfs wordt vermoord. Dus er zal voorlopig heel erg goed op de veiligheid van het meisje worden gelet, uh, moeten worden gelet. als ze nu dus voorlopig vrijkomt. Correspondent Lucas Waagmeester projectontwikkelaars verwachten dat er volgend jaar nog minder huizen worden gebouwd dan dit jaar. De branchevereniging van projectontwikkelaars, Neprom is dat, verwacht dat in 2013 40.000 huizen worden gebouwd. Zijn er fors minder dan in de jaren voor de kredietcrisis van 2008. De branchevereniging spreekt van een dramatische ontwikkeling en verwacht dat nog veel meer bouwbedrijven failliet gaan. Neprom wijdt de daling vooral aan het Vijfpartijenakkoord. Daarin staat dat starters vanaf volgend jaar direct moeten beginnen met het aflossen van een hypotheek. En dat maakt hun maandlasten hoger. Politie in Brabant heeft de man opgespoord die verantwoordelijk is voor de kakkerlakkenplaag in Ettenleur. Volgens Omroep Brabant is het iemand die reptielen houdt en de insecten als voedsel voor zijn dieren gebruikte. Hij was zich van geen kwaad bewust toen hij de kakkerlakken vorige maand... in een plantsoen in Ettenleur uitzette. Hij zou zich niet hebben gerealiseerd wat de gevolgen daarvan konden zijn. De man werd gisteren na een uitgebreid onderzoek in zijn huis aangehouden. Onderzocht onderzoek wordt nu of de kosten voor het bestrijden van de insecten... op de man kunnen worden verhaald. De gemeente heeft een deel van het plantsoen laten afgraven... en er zijn lijmvallen geplaatst. De kakkelakkenplaag in Ettenleur is inmiddels onder controle. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Er zijn al heel wat, maar er komt nog een nieuwe attractie bij in Rotterdam. Tenminste, als het aan de ondernemer Henny van der Mos ligt. Van der Mos heeft een vuilverbrandingscomplex in Rotterdam gekocht... en heeft grootse plannen. Verslag even Henrik Willem Hofs. Wat wordt het voor complex? Of wat is het, moet ik eigenlijk zeggen? Wat is het voor complex? Het is een vuilverbrandingsoven en die wordt niet meer gebruikt, die oven. Er wordt hier nog wel vuil opgeslagen. Dat wordt hier ook af en toe gebracht met vuil vuilomniswagens... En uh, het is een groot complex. Er zit een soort van ja, kathedraal, noemen de mensen het hier, met zilver aan de buitenkant. Heel groot gebouw. En Van der Most wil hier, ja, toch, uh, die heeft hier toch wel hele grote plannen. Het is recht tegenover de SS Rotterdam aan de Maashaven, aan het water dus. Is hij wat specifieker over die plannen? Ja, hij heeft natuurlijk uh, meerdere pretparken, onder andere in een uh, nooit gebruikte kerncentrale in. Uh, uh, Duitsland, Kalkar is dat. En ja, zoiets moet dit ook worden. Binnenactiviteiten, buitenactiviteiten, nou ja, voor, voor jonge kinderen, 0 tot 12, tot 15. En hij ziet het ook helemaal uh, zitten hier. Hij is er erg enthousiast over, heeft meerdere locaties bekeken in Rotterdam. En uiteindelijk dus voor deze locatie gekozen. Uh, ja, hij kan uh, dit gebruiken, zit nog wel erfpacht op, maar uh, ook dat is allemaal geregeld met de gemeente. En want de gemeente wil er al mee werken? Ja, de, de gemeente is dol enthousiast, want dit gebied, Rotterdam-Zuid, daar is zelfs een nationaal programma voor... om alle achterstanden die hier zijn op het gebied van werk, eh, sociaal, eh, om die weg te werken. En dan komt zo'n ondernemer met een groot plan dat gelegenheid oplevert, dat toerisme naar Rotterdam trekt. Nou ja, de vlag gaat nog net niet uit op uh, de Kolfsingel of het stadhuis, maar ze zijn er wel erg blij mee. En ik, Willem Hofs, dankjewel. Bij een reeks aardbevingen in het zuidwesten van China... zijn zeker 43 doden gevallen. Volgens Chinese staatsmedia zijn er minstens 150 gewonden. 20.000 woningen zijn beschadigd. En hulpteams naar het getroffen gebied zijn er gestuurd... met tenten, dekens en kleding. Duizenden inwoners van het aardbevingsgebied... zijn naar een veiliger deel van de provincie gebracht. Jeugdfilm Cowboy is dit jaar de Nederlandse inzending om een Oscar in de wacht te slepen voor de beste buitenlandse film. Het is het de debuutfilm van regisseur Boudewijn Kolen. Wereldwijd heeft de film sinds hij in februari in première ging al twaalf prijzen gewonnen. Jeroen de Jager ging langs bij de regisseur en trof hem aan in feestelijke stemming uiteraard. Jullie zitten volgens mij niet voor niks aan de bubbeltjes. Nee, nee, feest. Proost. Gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. Ja, want het is toch... Niet niks om uh, ingezonderd te worden. Nee, dat is geweldig. ze is een enorme erkenning. Serie vakbroeders, uh, denk ik, hè, die dat selecteren. Ik moet zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed hoe dat ging. Een heleboel is. clubs uit de branche. Ja, die hebben cowboy gekozen. Uit 22 films. Dat is mama. Drie top op in een band. Hoi, mam. Papa had supergoed gekookt. We hebben spaghetti gegeten met rode saus. Het gaat over een jongetje die een vogel vindt. Een pas zijn vader die is heel wispelturig met zijn buien. En die, die wil geen vogeltje in huis. En die heeft hem een paar keer geprobeerd te vermoorden. Als je hem houdt, gaat hij zeker dood als je zet hem terug. Nee. Klaar, basta nu. Is het een vrolijke film of een beetje trieste film? Een beetje trieste film, ja. Wat een doen Boudewijn Kolen, enig idee waarom?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 de dood om de hoek. Ja, en daar moeten mensen om halen. Dus hij is heel ontroerend. Voor de rest is het heel... Er zit, iemand... zit country-muziek in. Dus dat is vrij... Randig voor Amerika. Ja, zo zou je het kunnen doen. Het is ook... Uh, het, is, het is heel simpel. Recht, recht uh, je hart in uh, muziek. Niet ingewikkeld wat dat betreft. Maar goed, joh, we zijn, uh, hij, hij is geselecteerd binnen de uh, Nederlandse films. Ja. En de kans dat hij een Oscar gaat winnen, ach... Dat ja. is een... een vraag van mij natuurlijk. De kans dat hij... Hij is nu geselecteerd als inzending... en dan vervolgens moet hij nog genomineerd gaan worden. Ja, precies. Hij moet nog genomineerd gaan worden. Dan worden de, begrijp ik, er komt een shortlist van negen. Een stuk of negen, ja. En dan komen er vijf die genomineerd zijn. Ja. Als we daarbij komen, dan springen wij al een gat in de lucht... Een nominatie zou dus heel mooi zijn. Januari volgend jaar zullen we weten of dat ook gaat lukken... met de film Cowboy van Boudewijn Kolen.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 Tijdens de toespraak van Barack Obama vannacht op de Democratische Conventie is een record aantal Twitterberichten verstuurd. Maar liefst 9 miljoen tweets werden er tijdens de bijeenkomst geplaatst. En dat zijn ongeveer 53.000 per minuut. En daarmee laat Obama zijn tegenstander, Mitt Romney, ver achter zich. Tijdens zijn toespraak op de Republikeinse Conventie werden 14.000 Twitterberichten per minuut verstuurd. Sport. Voor Louis van Gaal gaat het vanavond echt beginnen. Met het Nederlands elftal begint hij aan de kwalificatie voor het WK van 2014. Turkije is de tegenstander in de Amsterdam Arena. Vorige maand moest Van Gaal nog een nederlaag incasseren... in de oefenwedstrijd tegen België. Maar aanvoerder Wesley Sneijder gelooft in elk geval heilig in de aanpak van Van Gaal. Ik moet heel eerlijk zeggen, en niet omdat ik uh, nu Van Gaal... Helemaal, de, helemaal in wil prijzen of weet ik veel wat. Maar ik ben het inderdaad met zijn visie... Uh, nu eens. En, en, ja, de, de, niet omdat ik aanvoerder ben of weet ik wat. Maar het klopt. Het klopt wat, hoe, hoe die wil spelen. Hebben we hebben tegen België gezien. Wat uh, ja, niet helemaal goed uitpakte. Maar dan hebben we hebben naar na de wedstrijd gehad in, België, in, in, in Brussel. De tweede helft. Uh, hoe wij de eerste 25 minuten speelden. Dat is wel waar we naartoe wilden. Uh, en dan is het echt... Uh, dan is het leuk om op het veld te staan. En dan, maar ja goed... In die wedstrijd werden fouten gemaakt. Uh, grote fouten gemaakt. En ja, die moeten eruit. De wedstrijd Nederland-Turkije begint vanavond om half negen in de arena. En uiteraard te horen op deze zender. <middels> AWB Verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, Kees Gewaks. Filus op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven. Bij knopen Waterdorp staat 5 kilometer. Naar Amsterdam op de A4 voor knooppunt Nieuwe Meer 2 kilometer. Het is drukker op de A10. Het heeft voor een groot deel te maken met een ongeluk vanochtend. Op de A10 Zuid tussen Geuzeveld en het Amstel Business Park 8 kilometer. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrijgegeven. Aan de westkant van Amsterdam op de A10 West richting Zaandam verknopend Koenplein 9 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit ten dolde 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en het knooppunt E-wijk zes kilometer. Belangrijkste nieuws nog een keer. Steunverzoek Spanje volgende week verwacht Goldman Sachs. Pakistaans christenmeisje op borgtocht vrij. Een man achter kakkerlakke plaag Leur is opgespoord. Zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Digitaal campagne voeren via sociale media heeft geen noemenswaardig effect op de uitslag van de verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Een reactie zometeen meteen van VVD'er en social media-gebruiker Klaas Dijkhoff. In het Mediaforum journalist Melo van Hintem, onder meer voor de Volkshandwerkse, en Sarah Gagestein, die staalstratege en framing-expert. En het laatste komt goed uit, want dat framen... dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band in de politiek. Wilders is er een meester in. Ook in het Eén Vandaag-debat gisteren was hij weer op dreef. Kijk, de heer Pechtold doet zoals altijd aan bangmakerij. De heer Pechtold... <laughs> oh, sorry, aan bangmakerij. Hoogste score in de Nationale Nieuwsquiz is nog altijd 48... neergezet door Janine Hennis van de VVD. De laatste die daar nog wat aan kan doen deze week... is Raymond Knops van het CDA. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. De column van Willem Holleder in de Nieuwe Revue is nogal omstreden. Bij de Plus Supermarkt in Dordrecht zijn ze er totaal niet over te spreken. En de directeur daar, Piet Boerman, heeft zelfs besloten... vanwege die column van Holleder de Nieuwe Revue uit de schappen te halen. Aan Boerman de vraag of het de taak van een supermarktdirecteur is... om op deze manier in te grijpen in het tijdschriftenaanbod. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de mensen verkopen uit overtuiging ook geen, geen bladen... En uh, voor mij was dit uh, dat, dat ik op dit moment al uh, zoiets had van, luister, eens, nou een nieuwe vuur gaat net, uh, net over de top. Door zo'n soort middelen te gebruiken om een promotie te doen. En uh, daar, daar wil ik uh, in ieder geval mijn vak uh, niet voor, uh, voor lenen. Boeman staat trouwens niet alleen in zijn actie. Ja, als ik dat dan correspondeer met een uh, 250 collega's dan, en daar een aantal reacties van terug krijg, dan denk ik van, nou luister, er zitten er meer uh, die er zelf over denken. Digitaal campagne voeren via sociale media heeft dus geen noemenswaardig effect op de uitslag van de verkiezingen. Blijkt uit een lopend onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Klaas Dijkhoff, goedemiddag. Goedemiddag. Sinds 2010 Kamerlid voor de VVD. U, u zit veel op die sociale media. Um, op allerlei manieren dus zichtbaar. Voor de achterban. Nou ja, u kunt wel ophouden. Ja, als het enige doel zou zijn om één uh, uh, op één stem uh, te binnen te halen, dan wel. Maar uh, volgens mij is het uh, iets wat je breder gebruikt om te communiceren met, uh, met mensen of ze nou wel of niet van je partij zijn. Um, en is het daar vooral nuttig voor. doe het ook niet alleen in campagnetijd. U doet het altijd al? Ja, ook uh, de rest, ja, ook al voordat ik politiek inging, maar nu is het natuurlijk vooral uh, als Kamerlid. En dat doe je al die jaren uh, gewoon door het werk heen. Is het nou ook zo dat u wel eens een goed idee uh, opvangt via die sociale media? Dat iemand u uh, een tweet, uh, tweet stuurt waarvan u denkt, hé, hey, dus daar kan ik wel eens wat mee doen. Ja, of je raakt in contact met mensen, je raakt in discussie en dan komt een gesprek uit. En uh, iemand die meer informatie heeft over bepaalde zaken of over een goed idee, dat gebeurt zeker. U hebt natuurlijk ook binnen de fractie wel mensen die zeggen ja, ik moet er niks van hebben al dat uh, nieuwe wetse gedoe. Nou, dan moet je het niet doen. Uh, het is niet iets uh, wat, wat, uh, wat per se moet, het moet bij je passen. Uh, want ik vind wel dat als je het zittert en de hoog teruggepraat, dat je dan ook zoveel mogelijk weer moet reageren. En er moet geen eenrichtingsverkeer zijn, maar als je het niet, uh, niet bij je past... dan moet je er ook niet aan beginnen. Maar ik begrijp ook dat uw, uw collega-Kamerleden, althans van de VVD... dan wel een beetje hebt geholpen ook om, om misschien wat zichtbaarder te zijn op die sociale media. Ja, net zoals andersom mensen mij helpen als ik uh, voor een debat vraag heb. Uh, ja, dat lijkt me wel gezond dat je als collega's elkaar inderdaad helpt. Um, en ik ben er zelf, ik ben zelf als hobby altijd wat meer mee bezig... met uh, gadgets en nieuwe, uh, nieuwe zaken op internet... Dus dan, is het al, uh, ja, dan weet je vaak iets wat je allemaal kunt uitleggen. Maar er liggen natuurlijk ook gevaren op de, op de loer. Ik bedoel, sinds, een, sinds een jaar of twee, drie kennen we het boekensteintje... Hè, dat je soms op Twitter ook dingen kan roepen... waar je later ontzettend veel last mee krijgt. Dat is zo. Uh, dat is natuurlijk ook zo. Als je in de zaal staat en er zit een journalist bij en hij zegt iets dons. Dus dat ligt niet zo aan Twitter. Het is gewoon altijd verstandig om geen domme dingen te zeggen. Nee, goed, maar in de zaal heb je nog het idee van: nou ja, er zitten nog honderd mensen in die zaal, dus ik moet een beetje uitkijken. En, en dat idee hebben mensen met Twitter vaak niet. Hè? Die denken dat het gewoon één op één is. Ja, nou, dat is een hele, hele foute gedachte. Uh, want dan zou je het ook niet hoeven gebruiken als je communiceert. Uh, als je denkt dat het een sms is, dan, uh, ja, dan heb je even niet opgelet. Dat klopt. Wat was de laatste tweet die u hebt verstuurd, meneer Dijkhoff? Uh, dat ik nu bij jullie op de radio oh, ben over oh, oh, social media. Okay. <laughs> nou doe ze de groet allemaal op Twitter van ons. Dag. Klaas Dijkhaven was dat van, uh, van de VVD. Als gezegd dat onderzoek dat is uh, bezig. Ik hoorde uh, net uh, uh, bij de collega's van de Varen al vertellen dat het nog een lopend onderzoek is. En dat er eigenlijk nog niet uh, echt dingen over gepubliceerd zijn. Dus wie weet dat het uh, zichzelf nog wel uh, gaat veranderen dit onderzoek. En dat het uiteindelijk wel nut heeft om uh, actief te zijn op die sociale media. Apple wil nog meer doen om de marktpositie in online muziek te verstevigen. Het bedrijf wil een internetradiodienst opzetten. En is in gesprek met de muziekindustrie over de rechten. De dienst wordt een concurrent van het internetradiobedrijf Pandora. En is bestemd voor de iPad, de iPhone en de Mac-computers. De radiozender wordt voor gebruikers gratis. Maar er zitten wel advertenties doorheen. En wanneer die Apple-zender in de lucht gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Telegraaf.nl verspreidt naast nieuws ook zogenaamde malware. Dat is de software die schadelijk is voor uw computer. Daar heeft het Nationaal Cyber Security Centrum voor gewaarschuwd. Via de sportnieuwsbrief van de krant is er een computerworm verspreid... die zich voordoet als antivirussoftware. Volgens de Telegraaf is de oorzaak van de problemen in een link... die wordt verstuurd door het externe bedrijf... dat de inschrijvingen voor die nieuwsbrieven regelt. En een oplossing is nog niet gevonden. Gereden twijfel, dat is niet de titel van een nieuw discussieprogramma... maar van een gloednieuwe misdaadserie. Het bijzondere aan die dramaserie is dat het een samenwerkingsverband is... tussen elf regionale omroepen. Reden twijfel gaat over een professor die samen met een aantal studenten oude misdaadzaken onderzoekt. Morgen wordt de eerste aflevering uitgezonden, dus via de regionale omroepen. En volgend jaar is die serie ook bij Omroep Max te zien. Een onafhankelijke nieuwswebsite in Kirkuk, dat ligt in iraaks koeristan Wat hebben Nederlandse mensen daarmee te maken? Nina Pankras gaf haar baan bij Paul en Witteman op. en woont tegenwoordig in Sulemania, dat is in Koeristan, En ze is nu aan de telefoon. Nina, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Je, je werkte bij uh, Paul Wittemann, je hebt ook een tijdje bij ons gewerkt uh, trouwens. Um, en, uh, jij gaf nou, je ja. ja. Ja, zeker. Nee, ik bedoel, zeg ik even dat we elkaar een beetje kennen. Uh, jij ja. gaf je baan op en ging naar Koeristan. Waarom heb je dat gedaan? Omdat, um, nou het had niet met de baan inhoudelijk te maken... want ik had het uh, daar ook hartstikke naar mijn zin... maar ik had gewoon heel erg de droom om een tijd naar uh, het Midden-Oosten te gaan. En ik kwam in contact met uh, deze organisatie, dit Mediacentrum in Soelmania... En ik wilde gewoon mijn kans niet missen eigenlijk. Ik vond het een waanzinnige uitdaging. Wat is dat voor centrum eigenlijk? Uh, het is het Independent Media Center Koerdistan. Het is een centrum dat uh, opgezet is door een Nederlandse oog, Judith Neuring. En um, de hoofdmood van het centrum is om hier lokale journalisten te trainen. Um, om te proberen om meer onafhankelijke journalistiek te krijgen. Omdat eigenlijk vrijwel alle media hier uh, geleerd is aan de partijen. En um, uh, nee, daar wil dit centrum uh, verandering in brengen. En wat is, je, wat, wat, wat is jouw rol daar precies? Wat doe jij? Ik ben de operations manager, met een heel destig woord. Dus dat is eigenlijk uh, gewoon zorgen dat alles binnen het centrum uh, draait zoals het moet draaien. Nou is het probleem altijd met dit soort dingen. Er is natuurlijk totaal geen geld, dus jullie zijn voortdurend bezig ja. om, uh, om financiën te regelen... om dat centrum in de benen te houden. Klopt. En het wordt moeilijker, want er is ook steeds minder geld. Want uh, uh, de laatste tijd heb ik de Arabische Lente ook in, uh, uh, in het Midden-Oosten. En daardoor merken we ook dat er veel minder aandacht is voor een land als Irak... wat gewoon heel erg aan het opbouwen is. Dus het, wij merken echt heel erg dat het moeilijker en moeilijker wordt... om uh, de financiering rond te krijgen. En, en een van de grootste dingen waar wij nu problemen mee hebben is dus met... Uh, het project Keerkoek Nijl met die website, ja. Leg eens uit, wat is dat voor website? Nou, dat is een jaar geleden opgezet. Um, uh, de stad Keerkhoek is eigenlijk een verhaal op zich. Dat is nog steeds heel onrustig en er wonen een heleboel verschillende mensen. En in die stad was absoluut geen onafhankelijk nieuwsmedium. En om die reden uh, hebben wij daar een website opgezet. En dat is dus het eerste uh, onafhankelijke nieuwsmedium. En dat loopt heel goed, alleen um, uh, uh, ja, er is gewoon te weinig financiering... om ook wat meer te kunnen met die site. Om er bijvoorbeeld ook video's op te kunnen zetten. Of om dat draaiende te kunnen houden. Um, maar ja, het is dus... Uh, uh, het onafhankelijke... nieuwsmedium van de stad Kirkuk. Ja. Um, uh, Judith Neuring... die dat daar heeft uh, opgezet ooit. werkte vroeger bij de NOS. Hè. Uh, is daar al een tijdje ja, bezig? Merken jullie, merken jullie ook uh, veel uh, veranderingen al? Ik bedoel... De, de, de, de, dat gewoon uh, die vrees zeg maar, voor autoriteiten... hoor je dan vaak. Of, of inderdaad echt een, een, een, een, uh, nou ja, een, een onafhankelijk nieuwsmedium neerzetten. Hebben ze dat nu intussen een beetje in de vingers? Nou, je, je merkt wel, of in, in de vingers heb ik, je, je merkt dat er veel baat is bij uh, trainingen. Zo, het is gewoon ook een heel ander land. En mensen hebben natuurlijk, dat is een compleet andere uh, geschiedenis en historie. En mensen zijn dingen op een hele andere manier uh, gewend. Maar wat wij wel merken is dat bijvoorbeeld, uh, Kerk nou, dat, dat bestaat nu dan een jaar. En zo'n website is heel succesvol. En um, dus in die zin merken wij wel dat er veel behoefte aan is. En ook de trainingen die gewoon in het centrum. Uh, gevolgd worden. We, we merken wel dat er behoefte er is, zeg maar. Mm. Stel nou dat iemand dit gesprek zit te uh, beluisteren en denkt: van... Nou, dat vind ik nou nog eens een leuk initiatief, daar ga ik wat geld uh, aan over maken. Hoe kunnen zij uh, jullie bereiken? Ja, nou, dat zou <laughs> natuurlijk fantastisch zijn. Nou, ik ben um, uh, een paar dagen geleden zijn wij begonnen met een crowdfunding project en dat is via de site nieuwspost.nl. Sorry voor de site noem maar goed. En daar staat ook het project Keerkoek op. En wij zouden dolgelukkig zijn als mensen daar een steentje willen bijdragen. En er staan natuurlijk ook dingen tegenover, maar dat wordt daar allemaal uitgelegd. Oké, nou is bij deze gezegd. En zo te horen, heb jij het daar wel naar je zin? En doe je daar goed werk. Kom je nog wel eens een keer terug? Ik kom zeker nog wel terug. Ja, absoluut. Nou, goed. Succes met alles wat je daar doet. Nine Pankras was dat, vanuit dus in Koeristan. Dan is hier de laatste vraag, de hand van dat is... De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ook gisteren bij het een-vandaag-verkiezingsdebat was het weer een thema. We willen het liefst nu al weten welke partijen een coalitie met elkaar gaan vormen, straks na 12 september. Dat is niet nieuw. In 1967 wilde men ook graag weten welke coalities er mogelijk waren na de verkiezingen. In een tv-debat vroeg VVD-voorman Edso Toxopeus op de man af aan PvdA-leider Joop den Uyl met wie die zou willen regeren. Met wie wilt u regeren, meneer den Uyl? Niet met u, meneer Toxopeus. Nee, dat weet ik ook, Maar Met wie wel? Met wie wel? He? Met wie wel? Doet u eens een keus. Kom, kom, kom, kom, kom. Kiezen. Kiezen. De heren willen niet met elkaar re re regeren, maar ze wensen wel dat wij ons uitspreken of we met de een of de ander willen regeren. Misschien ja. kan de heer de helft uitspreken, met die die wel wil regeren. Ja. Zeg het maar. Wij zeg het maar. Wij zijn, het bereid, maar. Vragen, wij zijn bereid, u wordt telkens bediend, Luister ja. ook nog even, wij zijn bereid met constructieve partijen. Met partijen die mee oog hebben voor de noodzaak van ingrijpende hervorming van onze maatschappij. als bepleit door de hele vakbeweging op het ogenblik. door Merkens en Eijberg, gelijkelijk. Ja, om daarmee te maar. regeren, meneer Toxopeus Ik begrijp, u kunt u ongeduld nauwelijks bedwingen. Ik wou het weten. Maar nog even. Nou even, wij zijn bereid daarmee te regeren indien afdoende waarborgen kunnen worden verkregen dat we geen herhaling krijgen ik zou toch wel van wel de KVB dat meneer, meneer die doorzakt ver... onder de druk van zijn rechtervleugel als we waarborgen hebben tegen een herhaling van de nacht van Smelzer. Nou nou, dus nou weten we nog niks. Ja, een ingewikkeld verhaal dit, want we hebben er een tijdje terug als eerder wat van uitgezonden. Dit was een debat wat op meerdere locaties werd gehouden. Dus de een zat daar en de ander zat daar en de discussieleider zat in Hilversum. Dus vandaar ook dat allerlei mensen om elkaar heen gingen praten... en ook nog eens een keer vragen uit het publiek werden gesteld. Maar zo ging dat dus in 1967. Het debat is overigens nog ooit een keer ingestuurd voor het Filmfestival van Cannes. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Dat doen we vandaag met Melo van Hintem. Die uh, zit uh, normaal ook wel in ons forum, uh, journalist bij de Volkshand. Maar die staat nog ergens in een file. Er is een ongeluk gebeurd ergens onderweg. Niet met haar gelukkig, maar uh, dat betekent dat ze hier nog niet is. En uh, voor deze gelegenheid verwelkomen we ook Sarah Gagestein. taalstratege en framing-specialist. Eh, welkom, Sarah. Eh, specialist. Eh, jij zat vroeg op de kleuterschool en zei, ik word later framingsspecialist. Nou, eh, ik wist het al een tijdje dat, dat daar mijn interesse lag, maar toen nog niet. Maar wel met taal. Uh, want ik, de, de macht van taal, wat je met taal alleen al allemaal voor elkaar kunt krijgen... Nou, dat ontdekte ik al wel eh, zo'n beetje op de kleuterschool. Want ik dacht, daar moet ik meer van weten. Ja, dat kan soms in een woordje zitten gewoon. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Um, en, en wat doe je dan precies? Met, even met dat tweede gedeelte, de framing specialist. Hoe, uh, hoe Kan ik jou inhuren om uh, dingen te framen? Of, uh... Ja, zeker. Je wat, kan wat, mij je je inhuren, wat is het eigenlijk ja. framen? Framen is dat je met bepaalde woorden of bepaalde beelden... Uh, gevoelens of connotaties oproept. Mensen... Uh, ja, direct uh, uh, speciale gevoelens en, en waarden in hun hoofd krijgen. Dus je stuurt hun waarneming eigenlijk een klein beetje bij, de manier waarop jij het wilt. Ja, dus als jij de hele gaat vertellen dat ik een hele vervelende man ben. En je doet dat, je herhaalt dat maar. Je zegt dat ook tegen andere mensen, dan gaan die ook intussen wel denken van nou, dat is echt wel een vervelende man. Nou, dat ligt eraan of je het daar zelf een beetje naar gemaakt hebt. Je moet wel een soort van basis zijn waarop je werkt. Want je kan niet zomaar iets in mensen hun hoofd planten. Dus. Ligt ligt een beetje aan jouw eigen ja, imago, Nou, hoor. Ik denk dat dat geen probleem is. <laughs> nou, gelukkig. <laughs> ja, no. het, is, het is een hypothetisch voorbeeld. Oké, oké, oké. Nog even iets anders. Want we gaan zo meteen uitgebreid doorpraten over dat frame. Want dat wordt natuurlijk door de politiek uh, heel erg gebruikt. We gaan mm. ook even naar Amerika kijken. Waar het misschien wel uitgevonden is, uh, denk ik. Um, toch nog even zo'n berichtje wat we net hadden. Hè? Die man uh, van die supermarkt die dan zo'n nieuw refu weigert in de schappen te zetten. Wat vind je daarvan? Ja, uh, je kan je afvragen of het zin heeft of er dan minder nieuwe reviews worden verkocht. Nou, dat denk ik niet. Maar wat hij wel, uh, wat hij bedoelt, is een signaal te geven. Hij wil uh, uh, niet dat er per se minder bladen worden verkocht... maar hij wil laten zien van, uh, ik vind hier iets van. Mijn waarden zeggen, ik ga hier niet in mee. En ik denk dat dat wel mensen aan het denken zet... en, en in die zin effectief kan zijn. Maar het is ook niet een beetje betuttelen dat hij zegt... Nou, ik leg dat niet in de schappen, uh, want... Nou oh ja, ik vind, ik vind het verwerpelijk eigenlijk. Dan kan hij beter een, een opiniestuk in, in de krant schrijven of zoiets. Ja, nou daarvan vragen mensen zich ook af uh, of, uh, of je daar iets aan ja. hebt. Ja. Ik vind het wel wel hoor. Maar, ja. Uh, ja, de een zal het betuttelend vinden. De ander zegt, uh, deze man uh, verwoordt precies wat ik denk. Mm. Dus ja. het ligt eraan aan wie je het vraagt. Nou, hij zegt ook dat hij heel veel reacties heeft gekregen... van andere uh, supermarkteigenaren. Dus uh, wie weet krijgt dit voorbeeld nog navolging. Uh, zometeen gaan we doorpraten in deel 2. En dan hopen we dat Milou ook uh, intussen aanschuift. Eerst maar het laatste nieuws. Het allereerste hier op Radio 1. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Britse prins Harry is in Afghanistan aangekomen voor een tweede periode als militair... heeft het Britse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Prins Harry zal vier maanden dienen als piloot van een Apache-helikopter. Hij kwam recentelijk nog in opspraak door foto's waarop hij naakt met blote meisjes danst in Las Vegas. Spanje zal volgend weekend een steunverzoek indienen bij de Europese Unie, verwacht zakenbank Goldman Sachs.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 En de politie heeft de man opgespoord... die verantwoordelijk is voor de kakkerlakkenplaag in Ettenleur. Volgens Omroep Brabant is het iemand die reptielen houdt... en de insecten als voedsel voor zijn dieren gebruikte. Hij was zich van geen kwaad bewust... toen hij de kakkerlakken vorige maand in een plantsoen in Ettenleur uitzette. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. In het noorden van het land komen veel stapelwolken voor... maar tussendoor ook wat zon. In het midden en vooral het zuiden van het land is het zonniger... en het blijft de hele dag droog. Er staat een overwegend matige westenwind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden... en 22 tot 24 graden in de zuidelijke helft van het land. Vanavond en vannacht blijft het noorden gevoelig voor wolkenvelden... en vooral in de centrale delen van het land kunnen mistbanken ontstaan of het laag laaghangende bewolking. De temperatuur daalt naar 10 graden in het binnenland en 15 graden aan de kust. Morgen, zaterdag, zijn er aan het begin van de ochtend wolkenvelden... Daarna breekt steeds vaker de zon door en dat wordt 21 graden op de Wadden... tot 25 graden in het zuiden van het land. Zondag wordt een zonnige en warme dag met maximaal tussen 24 en 27 graden. Volgende week wordt het wat minder warm en vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag toe. ANWB ah, heeft keersinformatie. Kleine 30 kilometer file. Opvallende zaken zijn de A2, Maastricht-Eindhoven, bij knopende hoogte 3 kilometer... Daarna sleep van een ongeluk op de A10. Tussen knooppunt Niemeer en knooppunt Koenplein staat 8 kilometer. A16 Rotterdam-Breda lag een dekzeil op de weg. Er staat nog 5 kilometer tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. En de A50 Arnhem richting Os. Daar gaat het erg langzaam tussen Heteren en knooppunt Ewijk over 6 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum dus met Melo van Hintem onderweg, eh, vast forumlid en journalist bij de Volkskrant. En Sarah Gagenstein is straalstratege en framing-specialist. Nou, we hebben net al even laten uitleggen hoe dat, uh, hoe dat dan werkt en wat dat, wat dat eigenlijk precies is. Um, is dat eigenlijk altijd negatief? Nee, dat denken heel veel mensen. Omdat mensen bang zijn dat ze worden beïnvloed. Dus daardoor heeft uh, framing een vrij slechte naam. Uh, maar we kunnen eigenlijk niet zonder frames. Want dat is de manier om ons uit te drukken. Om uh, duiding te geven in de wereld. Ja. Uh, dat klinkt een beetje suffig misschien, maar ook de positieve frames zijn uh, ontzettend invloedrijk en, en inspirerend. Ja. Denk aan Yes We Can van Obama. Uh, nou, daar, daar waren de meeste mensen werden daar helemaal wild van. Uh, dat, ook dat is framing. Maar wel positief. Maken we daar eigenlijk, eigenlijk gebruik van ook in ons dagelijks leven? Zonder dat we het misschien doorhebben? Of, uh... Ja, nee, zeker. Zo. Als ik een paar nieuwe schoenen koop... Uh, dan ga ik toch op zoek naar het juiste frame... om mijn vriend ervan te overtuigen dat ik die <lacht> toch echt wel nodig had. Dus <lacht> zeker weten. <lacht> Framing is voor voor alle facetten in het uh, leven handig. Gelijk een inkijkje in Huizen Garenstein, hoe <lacht> dat daar nou werkt met, uh, met de creditcard, zou ik maar even zeggen. Ah, dat is uh, dus mijn eigen creditcard. Ja, maar dat lijkt, <lacht> lijkt me toch ook. Uh, wie, wie doet het nou heel goed, vind je? In, als je kijkt naar dat uh, hele brede spectrum aan, aan kandidaten dat voorbij komt in die, in die debatten. Nou ja, Geert Wilders uh, die heeft het echt op de kaart gezet uh, in Nederland. En die blijft uh, onverminderd boodschapvast. Die heeft heel duidelijk zijn eigen frames. En daar wijkt hij never en to nooit vanaf. En dat maakt, hem, uh, dat maakt hem heel sterk. Want hoe meer, hoe vaker je je frames herhaalt. Hoe, uh, hoe duidelijker daar je in bent. Hoe effectiever je ook mm. bent. Zit er een verschil in, vind je? In de Wilders van nu en, en twee jaar geleden. Ik bedoel, ik herinner me een van die debatten. waarin hij ook weer nou ja, zijn bekende riedel afstak. Dat is dus dat framen. Mm. Uh, dat ook mensen op, op de tribune. Dat ging geloof ik over de zorg. En hij wist met een draai onmiddellijk weer Europa erbij te betrekken. En, uh, en Griekenland. En uh, je hoorde ook wel gelach. Zo van nou ja, dit kennen we nu wel. En dit kun je ja. toch niet, bijna niet serieus nemen. Tenminste, zo vertaal ik het maar even. Nou, ja, nou, daar valt iets voor te zeggen. Het is af en toe echt... Zeer vermoeiend wat hij doet. Maar tegelijkertijd, die mensen die je hoort lachen, dat zijn de mensen die hij dus niet raakt met zijn vreemd. Het zijn de mensen die zich daartegen keren. Daar doet hij het ook uh, eigenlijk niet voor. Dus. Nee, nee, dat die, is zijn publiek Die kan hij toch niet, niet in zijn kamp krijgen? Nee, nee, dat, uh, dat maakt allemaal niet uit wat die mensen ervan vinden. Zolang de mensen die potentieel op hem stemmen maar kunnen herhalen wat hij zegt. En dat kunnen ze. Ja. Het is de laatste dagen gaat het veel over Samson. Ook omdat hij in die peilingen eigenlijk van, van een hele moeilijke situatie... ineens nou ja, de uitdaging van Rutte is geworden. Mm -hmm. Laten we even luisteren naar iets wat hij heeft gezegd... over zijn boodschap over eerlijkheid. Wij leggen de rekening ergens anders. Bij de bank. De veroorzakers van deze crisis. Zij betalen een extra bankenbelasting... en een financiële transactietaks... om ervoor te zorgen dat niet alleen zij minder roekeloos... zich gaan opstellen... Maar ook bijdragen aan de oplossing van dat enorme probleem... wat ze zelf hebben gecreëerd. Dat is pas eerlijk delen. Uh, dat laatste is weer zo'n frame. Hè? Dat, dit is wat hij voortdurend uh, op een mm -hmm. of andere manier wel weer in zijn teksten... Uh... Eerlijk delen, Ja, dat is wel zijn slagzinnetje. Ja. Maar wat het, wat het echte frame is in dit stukje is... hij zegt die crisis, de, de schuld van de crisis... Uh, ligt bij de banken. Bij de banken ja. En dat is, het, dat is het echte frame. Want je kan tegelijkertijd zeggen... Ja, is het wel die bank of, of ligt het aan, uh, aan iets heel anders? Maar door het, de, de, de crisis als een bankencrisis te framen, kan hij met zijn vinger naar de schuldige wijzen en zeggen: Wij gaan er tegen optreden, wij hebben de oplossing. Hm. Ik begrijp dat jij ook wel eens bij GroenLinks en D66 in de keuken hebt mogen kijken. Althans, ze hebt geholpen hiermee. Doen zij, voeren ze het goed uit wat je ze hebt geleerd? Of. Uh, nou, uh, <laughs> een beetje bescheidenheid uh, van mijn kant. Daar, daar, daar zal ik niet te veel over zeggen. Maar ik vind wel uh, dat GroenLinks het ontzettend goed doet. De laatste tijd. Als je kijkt hoe uh, Jolande Sap... Het blijkt niet in de peilingen. Ja, die peilingen, die peilingen. Uh, maar even op taalgebied dan puur. Mm -hmm. uh, Jolande Sap die is echt enorm gegroeid. Als je kijkt naar het Carré-debat. Uh, ze had mooie teksten. Ze had uh, die die je ook kon onthouden en ze kon ook een beetje laten zien... wat ze nou bedoelt met die groene economie en wat een lastig punt is. Het is heel inhoudelijk en, en moeilijk. En je moet het toch laten zien, want als mensen het niet voor zich zien... dan gaan ze ook niet op je stemmen. Mm. En het lijkt erop dat dat steeds beter aan het lukken is. Uh, wie is een slechte framer? Wie is een slechte framer? Nou, van de staai vind ik uh, momenteel uh, wel op nummer één staan... als het uh, om de verliezers gaat uh, in het frame. En waarom is dat? Nou, die uh, is in de valkuil getrapt. Uh, dat, dat was een relletje een tijdje mm -hmm. terug over dat abortusstandpunt. Uh, en daar is hij echt in de grote abortusvalkuil gestapt. Namelijk door het over verkrachting te laten gaan. Kijk, hij uh, heeft een, een, een, een gelovig frame. Hij zegt, het ongeboren leven is ja. zo belangrijk. Daar moeten we nooit aan zitten. Oké, okay. daar voelen mensen zich misschien door aangesproken. Maar als het dan ineens over verkrachting gaat... dan worden andere waarden misschien wel veel belangrijker. Namelijk de waarde van medelijden. Of dat doe je een vrouw toch niet aan. Ja. Dat ze er, uh, de, het kind van haar verkrachter moet baren. Ja, had, dat, had, dat, had, dat, is bij, dat is bijna voor iedereen. Ja. Misschien dan voor die twee zetels van Van der Stijn niet. Maar bijna voor iedereen weegt dat zwaarder. Hij had moeten zorgen dat dat uit elkaar gebleven was. Ja, en wat hij sowieso niet had moeten doen is over cijfers beginnen. Want daar gaat het dan toch niet om. Maar als het er maar eentje is, is het er al te veel voor mensen. Ja, het gaat om het gevoel ja, daarbij. Ja, ja. De verontwaardiging die eruit kwam was ook echt een morele verontwaardiging. Ja. Um, je kunt ook iemand framen. We hebben net een voorbeeld van gegeven. Ik, zeg, ik gaf het hypothetische voorbeeld van dat jij mij een vervelende man vindt. Dan kan je dat doen. Uh, gebeurt dat nu ook? Ik bedoel, Is, is, er, is er iemand van het rijtje dat, uh, dat op die manier aangepakt wordt door ja, anderen? zeker. Nou, uh, meerdere. Uh, je merkte heel erg dat uh, Rutte wordt continu als een leugenaar weggezet. Uh, en of dat nou waar is of niet... dat is voor, voor framingsspecialisten dus niet zo interessant. Maar wat wel interessant is... is dat het telkens weer terugkomt. In elk debat gaat het er weer over. In elke krantenartikel. Uh, uh, de, de andere lijsttrekkers laten geen kans onbenut... om er nog eens er, uh, dik hmm. bovenop te leggen. Hoe, hoe kan je daar tegen verweren dan? Ja, dat is een, dat is een lastige. Wat, uh, wat Rutte uh, moet laten zien is dat hij... Dat hij uh, wat hem wordt verweten, is dat hij stoer is... en niet het hele verhaal vertelt. En hij moet gewoon wel zijn verhaal vertellen. Uh, wat, hij, wat hij op een gegeven moment in het Carré-debat was, was wel gevaarlijk. Hij zei daar, uh, een echte leider uh, moet uh, eerlijk zijn over de feiten. Nou, dat is van, vanuit vreemdingsopzicht is dat gevaarlijk, hè? Ja. Want hij begint zelf weer over die eerlijkheid. Ja, ja. En dan is het aan de, aan de kiezer om te zeggen van... oh, maar ben jij die leider dan wel? Want ik twijfel daaraan. Ja, ja. Um, gisteren had een vandaag dus ook een debat. Wel op zich een origineel begin. Uh, uh -huh. De lijsttrekkers moesten een onderschrift bedenken... bij een foto van een collega-lijsttrekker. Rutte moest iets bedenken bij een foto van Geert Wilders. Die stond daar met een pet op in een soort van regenpontshow. We zien hem ja toch in een wat uh, moesonachtige toestand. <lacht> en ik zou graag kort en krachtig van u willen weten... wat is het onderschrift dat u bij deze foto heeft bedacht? Ik dacht, uh, Wilders op zoek naar de ballen van Tetscher. Ja. Oh, oh. ja, dan... Oké. Okay. Ja, Dat was ook naar nou, aanleiding van een eerder debat... Hè, waar ja. Wilders inderdaad met, uh, met die uitspraak kwam. Um, de media nog even. Laten zich die ook voor een karretje spannen? Of framen die zelf ook nog? Of, uh, hoe zit dat? Uh, ik denk een beetje van alle twee. Uh, ik denk dat uh, de media zelf ook af en toe... Uh, frames voor zichzelf kiezen, maar zich af en toe ook wel een beetje laten meeslepen. En dat is ook even, wel logisch. De dat eerste, want het gaat, het gaat de laatste dagen ook heel veel over de Telegraaf... Mm -hmm. die toch wel een soort campagne tegen de SP lijken te voeren. Ik zeg lijkend, met mm -hmm. nadruk. Uh, is, is dat zo'n voorbeeld? Ja, maar even iets breder, hè? want sowieso... Van roemer wordt nu, als je kijkt in de krantenkoppen van de afgelopen dagen zie je roemer is moe. Uh, en uh, roemer staat er. Roemer is een groove is een kwijt en dat soort dingen. Uh, maar is dat wel echt zo? Doet hij het zo slecht? Ik, ik ja. vind het eigenlijk wel meevallen. Maar omdat je elke keer dat weer ziet. Roemers moe, Roemer weet het niet meer. Ja, het wordt bij de verliezers geschreven, terwijl die er terwijl qua die ja. zetelaantallen... Uh, ik met nu hoe ze wel eens in de Kamer hebben, staat hij gewoon op winst. Hij op staat over. nog steeds op winst. Ja. Maar als je iemand maar lang genoeg een verliezer noemt... dan wordt het misschien vanzelf wel een verliezer. Ja. Um, ik heb uh, steeds aangekondigd dat we dit forum ook zouden noemen met Melo van Hint. Maar jij denkt ook, waar is zij? Uh, zij zit nog steeds in die file, wat ik al eerder zei. Maar hij is wel aan de telefoon, Melo. Uh, nee hoor, ik sta gewoon bij je voor de deur. Maar oh. ik mag er niet... Info, ...omdat alles vol zit vanwege de beveiliging. Ja, nou, ja. Ik ga nu mijn auto gewoon even wild parkeren, ah. maar uh, ik denk dat er geen tijd meer is om naar je toe te lopen. Nee, nee, dus nou, laten we het maar wel vanuit de auto doen. Ja, dat, he dat heeft alles te maken met uh, dat hier ergens verderop in het pand is het jeugdjournaaldebat uh, nu bezig. En uh, ja, al die lijsttrekkers zijn hier dus ergens in de house, uh, wilden ze ook. Nou, ja, je weet dat dat dan gelijk voor de beveiliging allerlei uh, gedoe oplevert. Uh, Meloo, jij hebt wel meegeluisterd neem ik aan. Wat, wat, heb jij nog een mening over het fremen? Over dat frame, nou wat me meer opvalt is dat het natuurlijk op allerlei uh, niveaus gebeurt. Hè? Je hebt uh, media die uh, lijsttrekkers framen, je hebt uh, lijsttrekkers die elkaar uh, framen, je hebt iTunes die op een bepaalde manier uh, geframed uh, worden. Dus er lopen allerlei frames uh, door elkaar uh, heen. En wat mij vooral op, opvalt, is als het om het schema van dingen gaat, dat bijvoorbeeld de VVD het niet, niet heeft over zaken. Zoals bijvoorbeeld, we willen meer banen en we willen minder uitkeringen. Nee, die zeggen we willen geen mensen die een hand ophouden. Maar we zijn er voor de hardwerkende Nederlander. Weet je, ze maken daar meteen, meteen mensen van. En wat mij betreft, als het om dit onderwerp gaat op een hele negatieve manier. En het zetten ze ook mensen tegen elkaar op. Ik ben heel benieuwd wat ze daarmee willen bewerkstelligen. Maar het valt me wel op dat ze dat, dat, ze dat zo doen. Dat ze het ontzettend persoonlijk maken. Ik denk dat je dat met mensen in verzorgingshuizen wel kunt doen. Maar ik denk dat je niet op zo'n manier je campagne moet voeren... dat dat toch een beetje tegen je werkt. Tenminste, als je wat fatsoen in je donder hebt. Sarah? Nou, ik kan me voorstellen... Ja, ik, als we het over fatsoen hebben... ja, ik ben ook niet zo'n fan van deze uh, manier van campagne voeren. Uh, maar tegelijkertijd, als je dit beeldend maakt... ik kan me voorstellen dat iedereen wel zo'n handophouder... Kent. zoals hij dat dan noemt, uh, kent. Uh, een, een, een buurman of een weet ik veel wat. Uh, waarvan je denkt. God, ja, ga nou eens werken man. Uh, en dan, dan spreekt het je wel misschien meer aan. Hoe, hoe onaardig en, en, uh, en ook een beetje. Uh over één kam scherend het ook mm. kan zijn. Oh, maar dat is iets anders. Dan heb je het over de effectiviteit uh, ervan. Ja. En dat zou best kunnen. Maar uh, ik vind, hij, hij, hij is toch ook een beetje nog steeds premier... van alle Nederlanders. Zo, ja, wil je. Gisteren wel zag dat, uh, dat hij uh, van de ene kant soms premier is... en van de andere kant soms ook weer lijsttrekker van de VVD. Ik zag uh, dat de minister uh, Jan Keesja... er wel een beetje moeite mee, uh, Ging mee over de, heeft. Over dat Europa-standpunt, Ja, dat hij daar zijn dubbele rol in uh, vervult. Voor mij voor hem misschien ook een beetje ongemakkelijk. is. Dus ik denk dat je wel allerlei gegevens kunt geven... die mensen aanspreken. Het frame van Gert Wilde spreekt mensen ook aan. Want die krijgt ook nu uh, wat zijn het? Uh, 18-20 zetels als we die pijlers uh, moeten uh, geloven. Maar dat wil niet zeggen dat ik een frame van een Marokkaanse straat uh, tuig en, en, en dat haatzaai gedoe en zo. Dat dat, dat, dat een mooi frame is. Mm. Dat het een goed frame is. Het gebeurt, het gebeurt wel. Je kunt je afvragen of het zo goed is uh, dat bijvoorbeeld zo'n VVD ook een beetje die verharde kant op gaat. Dat lijkt me eigenlijk niet. Hey, Meloen nog even iets anders, want wat in deze campagne ook uh, sterk een rol speelt... is dat fact-checking, met name dus na die eerste debatten... waar dan uh, werd gezegd, nou, u hebt niet helemaal de waarheid gesproken. Nou, uh, allerlei redacties, daar zitten nu mensen allerlei cijfers door te vlooien... of het allemaal klopt. Uh, hoe belangrijk is die rol van, van nou ja, met name de journalistiek... dan op dit moment? dat dat wel heel erg belangrijk is, want anders zou iedereen natuurlijk overal mee weg kunnen komen. En uh, in Nederland hebben we dan nog geluk, uh, wat ik net over uh, zei, dat we wel een beetje fatsoenlijk zijn. Ik las dat in Amerika, die, uh, die uh, meneer Ryan, dat hij uh, bijvoorbeeld telkens de helft van ons verhaal vertelt, he, ja. dat hij tegen mensen zijn speech houdt en uh, zegt uh, en Obama, die heeft deze aanbevelingen van de commissie niet uitgevoerd. Terwijl hij dan zelf in de commissieplek zit en er tegen had gestemd. Nou, dat doen we hier uh, dan uh, niet. Maar uh, ik denk dat het wel goed is als er, als er gekeken wordt van, klopt het eigenlijk wel dit verwijt wat u uh, maakt? Je ziet ook ...dat het invloed heeft, hè? want uh, Rutte die, uh, slakte daar ook al meteen mee uh, door het ijs. En anders zouden ze natuurlijk overal maar mee, uh, mee weg kunnen komen. Dus het idee dat er mensen op de achtergrond zitten die meteen gaan kijken of het eigenlijk wel klopt... ...waarbij je natuurlijk niet mierenneuker uh, te werk moet gaan. Hè? Ik bedoel, uh, het gaat niet om een paar duizend euro of meer uh, of minder, maar of in essentie klopt wat je zegt... Het, dat, ...dat lijkt me helemaal ja. niet verkeerd. Nee, dat lijkt me eigenlijk wel goed. Um, Melou, da fijn dat je nog even aan de telefoon kwam. En uh, sterk er terug dan maar. Uh, en sorry voor alles. Ja, ik ik, ik, <lacht> ik, ik, ik <lacht> dan kan je ook niks aan doen. ik <lacht> nee, okay. begrijp dat ik niet even even een kop koffie op jullie reactie kan komen halen. Ja, en dat vind ik nou wel weer jammer. Ja, ja, precies. <lacht> nou, dan doen we dat een andere keer. <lacht> okay. uh, dankjewel. En uh, Sarah, nog even naar Amerika. Want dat is natuurlijk ook volop bezig nu, ook mm -hmm. met die democraten. Nou, we zeiden het al, framing. Misschien daar wel uitgevonden. Uh, nou, dat, uh, dat wordt vaak gezegd, maar dat is niet zo. Want de oude, oude retorici en het... Uh, in het Griekenland die van heel lang al. geleden die deden het al. Oh, ja. Maar het is wel, in Amerika hebben we wel gezien hoe groot het effect van vreemden kan zijn. En hoe, hoe belangrijk het is, is voor, voor de publieke zaak om daar ook goed mee aan de gang te gaan. Ja. En, en dus voor ons ook, hè, de mensen die straks hun stem moeten uitbrengen en sowieso ja. misschien geïnteresseerd zijn, dat je altijd weet van. Er zitten toch allerlei strategieën achter. En we moeten uitkijken ja. dat we niet in, in het valletje worden gelokt misschien. Nou ja, je moet een beetje achterdochtig zijn... over, uh, over de, de, de taal en de woorden van, van politici. Maar ook om je heen dus. Want zoals ik al eerder zei, uh, iedereen vreemd. Ja. Uh, en daar... daar... Om dat te leren kan het heel nuttig zijn... om af en toe iets, iets heel anders te lezen dan wat je gewend bent. Uh, ik lees uh, alle, alle kranten het, het liefst, maar ook graag de Telegraaf. Mm -hmm. uh, omdat daar vaak schitterende frames in staan... die ik niet zo snel in mijn eigen omgeving tegenkom. Ja. Maar dat leert je wel net iets anders kijken naar, ja. de, naar de werkelijkheid. Mooie les. Uh, dankjewel daarvoor. En uh, mooi dat je hier was. Uh, Sarah Gagestein uh, was dat. Uh, goed, dan sluiten we het mediaforum af hier. Uh, dan gaan we uh, quizzen, denk ik, hè? Dit is Radio 1. Lunch. Met uh, de quiz, de, de nationale nieuwsquiz. En die spelen we deze week met politici. Uh, we hadden hier maandag uh, Janine Hennis van de VVD. En die scoorde 48 punten. En tot nu toe is dat nog steeds de hoogste score. Maar we gaan kijken of de man die daar vandaag uh, meedoet aan die quiz, of die daar veranderingen in kan gaan brengen. En dat is Raymond Knops. En hij zit in de Kamer voor het CDA. Dag meneer Knops. Goedemiddag. Goedemiddag. U was in het nieuws gisteren. Uh, ik neem aan dat uw uh, belangrijkste zaak is om die linksmensen in ieder geval te verslaan in de quiz. Nou, ja, laten we zeggen, Janine Hennis is een zeer intelligente vrouw. Dus uh, dat wordt heel moeilijk om haar te verslaan. Uh, ja, en mijn opmerking over links, uh, die had te maken met het feit dat links uh, niet meer wil investeren in, uh, in veiligheid en defensie. Ja, even voor de goede orde, de mensen die die mee hebben gekregen. U zei links is misschien nog wel gevaarlijker dan Qaeda. Spijt van? Nou ja, vroeger moest defensie rekenen. Nee, nee, nee. Want vroeger moest Defensie rekening houden met de dreiging van buiten. En nu is het veel uh, belangrijker om rekening houden met de dreiging van binnen. Van politici die niet meer bereid zijn om, uh, om geld uit te geven voor onze veiligheid. Ja. Dat was een statement wat ik, uh, wat ik wilde maken. Als u die quiz wint, dan wint u 300 euro. Die mag naar een goed doel. Ik neem aan dat dat naar de begroting van Defensie gaat dan. Nou, ik heb gehoord wat, u, uh, wat de hoofdprijs is. Dus dat zal weinig zoden aan de dijk zetten, ben ik bang. Dan kunnen we beter uh, een, een doel van vrijwilligers doen, lijkt me. En wat, en wat wordt dat als u het gaat winnen? Nou, dat wordt een, een club van vrijwilligers die zich bezighouden met de herinrichting van een speelplaats in, uh, in het dorp hier in de buurt, in Hegelsom. En die hebben heel veel activiteiten op touw gezet, vrijwilligerswerk. En die wil ik graag steunen als Goed. ik zou winnen. Oké, okay, nou, moet u uh, meer scoren dan 48 punten? We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt. De Nationale Nieuwsquiz. Lang waren alle ogen in de hele wereld gericht op de Europese Centrale Bank. Het is een enorme operatie, maar niet zonder risico. We will have a fully effective backstop. De Europese Centrale Bank gaat staatsleningen opkopen. To avoid destructive scenarios. En hij wil vooral angst bij beleggers wegnemen. Het is ganz klaar. de laatste stabiliteits is vandaag passiert. Ja, de Europese Centrale Bank besloot gisteren dat ze massaal obligaties van zwakke eurolanden gaan opkopen. Vraag 1. De president van die ECB maakte dat gisteren op een persconferentie bekend. Wat is zijn naam? Draghi. Dat is goed. Vraag 2. Vrijwel alle bestuursleden van die ECB die steunden de plannen. Maar één bestuurslid stemde tegen. Uit welk land komt hij? Duitsland. Weet u ook zijn naam? Hm... Nee. Nee, nee, Duitsland is goed en dat vroegen we. Jens Weitman, de president van de Bundesbank daar. Um, dan gaan we naar vraag drie. En dat is altijd de vraag die te maken heeft met uw eigen verkiezingsprogramma. Um, GroenLinks-Kamerlijn -Di Tovic Diebe heeft gisteren een petitie van uh, 130.000 handtekeningen aangeboden aan minister Leers voor een kinderpardon. De vraag luidt, in uw verkiezingsprogramma staat dat de asielprocedures zo worden ingericht dat er binnen een bepaald aantal maanden duidelijkheid wordt verschaft om te voorkomen dat mensen zonder toekomstperspectief... langdurig in Nederland verblijven. Binnen hoeveel maanden is dat wat betreft het CDA? Drie maanden. Dat is niet goed. Zes maanden is het. Het CDA heeft oog voor belangen van Kijk, asielkinderen... Dat ik eigenlijk moeten weten, dit. Ja, ja, ja, precies. Uh, ja. Die in Nederland geworteld zijn als gevolg van oude procedures. Zes maanden staat er. Vraag ja. vier. Een van de andere partijen schrijft over ditzelfde onderwerp... Wie buiten zijn schuld ons land niet kan verlaten, wordt niet op straat gezet en krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. De strafbaarheid van illegaal verblijf schaffen we weer af. Uit welk verkiezingsprogramma komt dit? Van welke andere partij? Nou, dit zou meerdere partijen kunnen zijn. Um, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks. Um, ik gok op PvdA. Dat is niet goed, dat is de SP. Als terugkeer voor uitgeprocedeerde asielzoekers langdurig onmogelijk is... kan deze worden omgezet in een permanente verblijfstaat. staat er letterlijk in de tekst. We gaan naar vraag 5: dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En het ging ook echt nog maar net goed, want ik dacht echt... wel, wow, dit is veel te veel snelheid om die bocht uit te komen. Dus ik dacht echt, dit wordt opvallen. Of op heel, heel snel over die finish. Geen idee. Marlou nee, Marlo van Rijn heet zij. Ze pakte in een nieuw wereldrecord het goud op de 200 meter... tijdens de Paralympics in Londen. Suzanne Verduin werd vijfde in een persoonlijk record. Vraag 6. Goud dus voor de atleten met de dubbele onderbeenamputatie. Vanwege deze handicap heeft ze een opvallende bijnaam. Hoe luidt die? Ook oh, geen idee. Geen idee. Nee. De uh, Blade Babe wordt ze genoemd. Uh, vanwege die, uh, nou ja, die protheses die ze heeft om, om mee hard te kunnen lopen. Okay. Uh, je hebt die Zuid-Afrikaan, die Oscar Pistorius. Die wordt de Blade Runner genoemd. We gaan naar de Echt? laatste vraag. Okay. Nog uh, ja. maximaal vier punten te verdienen. U krijgt de aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Het zijn dus cryptische aanwijzingen. En uh, nogmaals, het gaat over een onderwerp uit het enorme nieuwsaanbod. Uh, als u het weet, moet u onmiddellijk stoproepen, Want dan zetten wij de teller met de punten ook stop. Hier komen de aanwijzingen. Vier, ik handel in de lucht... 3. De UFO zit mij dwars. 2. Nu mensen niet bij mij terecht kunnen, zijn er in Duitsland meer treinen ingezet. 1. Mijn cabinepersoneel staakt voor de derde keer in acht dagen voor een hoger loon. Weet u het, meneer Knops? Nee. Het is uh, Lufthansa. Vliegmaatschappij. dat is toch meer nieuwsvolger de afgelopen dagen. Ja, ja, ja dat, dat horen we van meer politici, dat ze toch wel heel druk zijn. Ja, en dat, dat is lastig. Dan, ja. uh, Luft en Hansa natuurlijk, nou, lucht- en, en handelsorganisatie, vandaar UFO. Dat is de naam van de vakbond daar. Dat heeft niks met UFO's te maken. Nou ja, het okay. is in ieder geval Luft, Hansa. Uh, u komt op twee. Uh, dat betekent dat we uh, 24 vragen goed moeten hebben zometeen voor een gelijkspel. Dat wordt heel lastig in de tijd, maar we gaan toch kijken hoe ver we komen in deel 2. Ik ben het volkomen eens...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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. U weet het intussen, we doen dat de hele week al. Uh, we passen de stelling aan aan de partij die straks te gast is in stand.nl. Vandaag is dat de VVD. Met uh, Corrie V. Hans Wiegel trouwens. Uh, vandaar dus deze stelling. En aan u de taak om daar tegen te zeggen, eens of oneens. Het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. Bent u het eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. Gratis bellen, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met. Hekje standpunt. Kandidaat vandaag in de quiz is Raymond Knops van het CDA. Um, als gezegd, mevrouw Hennis had er 48. U hebt twee gescoord in de factor. En dat betekent dus dat er 24 goed moeten zijn. Nou, ik kan nu al zeggen, dat redden we gewoon in de tijd niet. Uh, dus maar we gaan toch gewoon kijken of u nog een beetje... wat van die nieuwsfeiten um, hebt uh, opgeslagen. 90 seconden Ik stel de vraag en u geeft gewoon de antwoorden. Dat is het allermakkelijkste. Ja. Komt de nationale nieuwsquiz. Het OM wil uitstel in welk omvangrijk liquidatieproces... Pas. Passage. U weet bijna goed. Het Nederlands elftal speelt vandaag tegen welk land de eerste kwalificatiewedstrijd? Pas. Turkije. Als cadeautje aan de gaststad speelde Coldplay gisteren... tijdens het concert op het Maliveld een verkorte versie van welk nummer? Viva la vida? Nee, oh, oh, Den Haag. Uit een enquête van de AOB <laughs> blijkt dat welke partij het populairst is bij onderwijspersoneel. SP. Dat is goed. De afgelopen maanden is hoeveel kilo aan oude ankerkettingen van de Noordzeebodem opgevist? 1000 kilo. Dat is 300.000. De uitbreiding van welke luchthaven staat weer op de politieke agenda van de Britse regering? Dat is goed. Jonge militairen met een technische opleiding krijgen van Defensie een bonus... van hoeveel euro als ze vier jaar in dienst blijven? 10.000. Ja, dat moest u weten. Heel goed. Welke Roma-familie zwerft weer zonder vaste woonplek door Utrecht? Ja, pas. Nico Leeds heette ze. De Europese Commissie begint een onderzoek naar uh, mogelijke dumping van zonnepanelen... uit welk land op de Europese markt? China. Dat is goed. Hoe heet de partijvoorzitter? Die heeft gezegd dat de VVD met een zware boeldozer... over de belangen van kinderen in arme gezinnen dendert. Partijvoorzitter. Ja, is goed. Uit cijfers van Ipsos Sinovate blijkt hoeveel procent van de kiezers nog te zweven? 40. 43 procent. Welk spoorbedrijf spant een rechtszaak aan tegen de staat... vanwege storingen door dataverkeer? De NS. Nee, dat is ProRail. Um, dus... Dan komen we op 5. Maal twee is, uh, u scoort 10 punten, meneer Knops. Ja, dat is uh, een beduidend minder dan mevrouw Hennis. Ja. Dus... Ik wens u veel succes okay. in de campagne en we feliciteren Janine Hennis met haar uh, winst. Deze week, volgende week, spelen we ook weer met politici de quiz. En uh, mevrouw Hennis krijgt straks 300 euro overgemaakt. Die kan zij dan geven aan het goede doel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om 2 uur vanuit de Kroning in Amsterdam. Vrijdagmiddag. Live. Jolande Sap over GroenLinks dat nog maar weinig kamerzetels lijkt over te houden. Het zou heel fijn zijn als dat er meer worden. Gerrit Spong over de overheid die miljoenen verdient aan het ontduiken van de opiumwet. De rubrieken van Barbara Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Ik heb hele leuke cijfers, ik ben echt gek op cijfers. En live muziek van Ellen Clark. It all, girl. En u bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij...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 Dit is Radio 1.